Voorzang naar gemeenten is van de Psalm 54 en daarvan het eerste vers. We noemen die de Psalm 54 dat 1. O God, verlaat mij uit de hoofd en aanraad door uw naam mijn leven. Mijn rechtzaakt hij aan u verbleven. Of op uw arm mij blijft dan boven. O, God slaagt op mijn gebed. Nee, op mijn redelijk gunstig door. Hij wil mijn bittere slacht, bittere klacht verhoren. Zo word ik uit een angst We noemen nu het eerste verhaal van het al vier en vijf te Vrienden en warmhartigheid, wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang ...met ons oren, welheer van onze vaderen horen, wat werk geven dagen nog, hoewel zij hem met heil bezocht. Gij de heid me met uw hand verdreven, dat zij het erg geliefd. Tel geplaagd, plan en op het weelderigst voorbeeld zien. Wat er verder volgt, vers 1, 2 en 3. Hoop u nog wel op prijs dat vanmorgen de maandelijkse collectie wordt gehouden. Lomdom wie en andere verbeterd waren tegen Israël laat zich begrijpen. Maar Moab en Amon en Edom waren eigenlijk zo'n beetje uit de familie van Israël. Die moest toch wel anders zijn. En wat zeiden de Edomieten als Israël kanon opdroeg stonden te gewagen tot aan de toppen gewaagd. Dat ze er niet in zouden komen. Niet door Edom Als Israël naar Babel moest, liepen de Edomieten om boodsen, ze tot uit van de mensen toe. En Ammon en Moabieten brachten er ook niet voor weten Je kunt met zien. Nadat soms in de bloed hoe wij hoe dat er zijn. En die strijd, die zou wel doorgaan tot aan het eind der dagen, zolang het de wereld schaar. Al is er dan geen oorlog, met ijzer of stalen water. Maar toch voert men een strijd, tegen de beginselen, na de woorden God zijn. kan een mens maar nooit aanvaren. Ziet ook wel in de strijd tegen de polio. Dan voert men strijd om met allerlei voorbeeldmiddelen die ziekte uit de wereld te krijgen. En men bestrijdt bovenop degenen die niet mee willen gaan aan de voorboersmiddag. En voeren ze nog veel grotere de strijd. Je moet niet denken dat ze nog zo'n meelaar met je hebben. Hoor. Maar het is meestal de verborgen vijandschap dat men niet verdraagt. Als je onder consentie wil, niet inhemt. Dat is in de ogen van menig een heel grotere kwaal. Die arme stakken zien het licht waar de oorzaak ligt van al de kwalen en ziekten die wij onderworpen zijn. En vandaag. dat men in eigen kracht en met eigen werken dat tegenop wil treden, voorkomen wil zijn. Moet je dan het water maar over de achter laten lopen, gelegde hoogdijken, bij de zee en bij de rivieren, ja, we praten met me. kleedt u eigenlijk te hoog, tegen de wind is weg, naar de zomer weg? En als je ziet, gaat het toch ook om de medicijnmeester, natuurlijk, maar dan moet het er eerst zijn. Wij gaan niet naar de medicijnmeester toe, houden we vol op gezondheid. We lagen geen dijken aan waar in water is hoor. Toen dus zijn onze mensen nog nooit geweest. Maar, je ge moet even als die mensen, als de voorstanders van al die vaccinatie middelen, moet gezorgd zijn, en uitlopen. Het Zorgeloos mag je niet zijn, zeg we zeggen niet, je mag ook niet bezorgd zijn. dat zijn niet, we zijn zelf. En de rechterwijs, zei we zorgen. En daar moet men nou niks van hebben. Gods woord zegt, beter we Die mensen zeggen, daar. En beten nooit bij. En is is vers opzagen, van buiten gelieerd. Jozef Paz zegt, wij weten niet wat we doen zullen. En het nog niet. En dat is nou de enigste weg. En dan voegt hij eraan toe, maar onze ogen, hij bedoelt onze zielsogen, die zijn opnieuw. Dat is nou precies het gepaste mens. Als je het niet meer weet. Dat je het van God verwacht. Dan wordt ingeleefd, ik liet niet af. Met hand en oog. te haven naar omhoog. Recht te is niet alleen je noden bekend, maar Maar ook wat bestaat staat in de psalmen. Merk op mijn ziel wat antwoord God je geeft. Dus dat uitkijken en opmerken. Wat God nou gaat zeggen en doen. Dat is het ware beetje. En u zult gezegd, maar dat kan de mens niet van als u ook nou een genade kan dit niet. Die bidden kan, die is vaak niet beter om het te doen. Als het kan. Dit is zelf tussen. Maar die het nou eens niet kan, en toch moet, kijk dan wordt het nood. Zou het dan eens zijn, op een noodgeschrijf, deze grote wonderen, waar een mens werkt nog liever een jaar, Als dat hij één minuut God nodig heeft? Dat moet je dus veranderen. Moet je dan niet arbeiden? Jawel, een Maar weef, hoopt hopen niet over iemands consensie te heersen. die verantwoordelijkheid neem ik niet op Want het is een zaak, die aan ieders consentie overgelaten wordt. Men staat mijn dat ik dat niet opdring, en dat ik de bezorgdheid van ouders, heel goed begrijp, vooral als je kinderen aangepakt hebt. We hebben het niet. Wel niet daarvan, wat, van zijn hart, opleggen. En dus dan kan je de bezorgdheid wel begrijpen. Dat we vijf jaren lang de grootste zorg over hadden. Maar ik heb dan nooit de droevige gemoed gehad om voorbereide middelen te leveren. Voorbeeldmiddelen. Onderscheid is gemeen goed. Tussen deze twee zaken. Geneesmiddelen zijn geoorlogd. De rechterweg. Maar hoor ook niet het dat God vooruit moet. Ik meen dat dat zo eenvoudig mogelijk is. Zwerpt mijn leermeester het altijd vooral. En zo ben ik. Ik vind het niet loopt Ik kan daar niet af. Want wie voor overleven en zo. Krankheid en gezondheid. Hè? Leef zondag 10 maar. Ja, maar dat mag Gods volk geloven, maar dat kunnen wij toch niet? Dacht je dat God volk dat ook altijd geloven gaat? Historisch wel, ja, dan onderstreept het van harte zondag 10. Maar zalig maken geloven, waardoor je je zaken in God kwijt, raakt en dan kijken wat Hij doet. En al wat Hij doet dat dat dan goed is, dat moet je ook krijgen hoor. Daar heb ik nog nooit geen voorraadje van aan kunnen leggen. Wel geprobeerd, maar nog nooit voor elkaar gekregen. Ik hoop er niet boven te staan. Wij kunnen die zorgen van die ouders wel volgen. Maar aan de andere zijde, en daar wordt veel te weinig acht op gegeven, wat God in zulke te leven doen kan, en ook vaak gedaan heeft. Daar moeten wij het van hebben. Jozef had het weg gemiddeld. Wij weten niet wat we doen, zullen ja. zegt En ik hoop het niet er echt te Waar onze oh, ogen zijn op gericht, Wist Nederland ook maar eens niet. Wisten al die wijze mensen het ook eens niet denkt dat er dan meer vanuit zo gaan. Dan zou het daarin openbaar komen dat we het niet weer. Dat zou dan wat zouden vragen. Omdat je niet weet, dat moet je vragen. Kinderen, als je het niet weet, dan vraag ik het op school niet waar. Aan de jeugd zo van de meester. En zie ik nog in mijn gedachten het vingertje opgaan En op de katten gezaagd. En zei dus ook wel eens. Want dat was het school zat. En zei, meester, mag wel vragen. Ik heb nog nooit zo vertuigd, dat meester ik wel. Ik begrijp die kinderen wel. Ik wil er alleen mee zeggen, als je niet weet, dan ga je vinger omhoog en dan ga je vragen. En als we het nou eens niet weten, en onze vinger niet omhoog, maar het hoofdje niet omlaag, zijn heren, dan weet ik het niet meer. Dan je het nou eens heel openbaar. En dan heb ik toch in mijn leven wat het waren, dat God antwoord gaat. En wel zo'n antwoord, dat zij moet heren, Nou heb ik er niks meer aan te doen. Iets meer. Nee, eruit gezet. Nou kan ik er niks meer aan doen. Ik wil er niks meer aan doen. En ik zou er ook niks meer aan doen. En wat heeft God het dan kostelijk opgewacht? Ook al gaat het dan doorwegend. U moet leven en bloed niet gemakkelijk zijn. Maar dat neemt niet voor zijn rekening. Uitwend en ees. Daar hoop ik het liever. op aan te laten komen. Als een al vrouw die middelen die de mensen voorstellen. Ik drink dat niet door van een ander. Ik heb alleen maar geloof dat God het geeft. Dus ik heb geen over het God van geloof voor een ander. Dat gaat niet zo. Voor is persoonlijk maar dan komt het erop aan. Maar je kunt beter uit niet weten of God aan laten komen, als dat zo goed weet dan bij de mensen zo. Want vervroept is een ingelicht die op vlees vertrouwt. En ik zie dat wel openbaar, omdat de mensen zullen het allemaal eens onder En de ene kwaal schijnbaar onderdrukt. Daar komt een andere die bij duizenden mensen de dood brengt. Ja, dat is dan weer. Ach oh, vrienden, wij kunnen God niet voorbeleiden. Daar hebben we die. Vragen die zijn oude godsvolk, of ze God blijven door Gods in de hart. Die hebben ook gedracht om het van God te winnen. Ik kan dat zo goed begrijpen, dat die mensen met andere wetenschappen het van God winnen willen. Dat kan ik goed begrijpen. Ik probeer in elke dag die voor mij onmogelijk mogelijk wordt, dat probeer ik toch nog wel wat te winnen. Om me niet vast te lopen. Maar ik wil je wel eerlijk begrijpen, ik kan nooit voor mijn data. Ik probeer te winnen. Begrijpen kan ik ze nog. Maar ik denk dat die mensen gewoon volk niet begrijpen. Ik snap er niks van. En vandaar, de maatregelen die worden aangekomen. Maar je kunt wel meer benauwdheid hebben van maatregelen die tegen Gods woord zijn als van kwalen die God over ons doet komen. Dat zou ik denken, dan denk je, nou heb ik het voor mekaar. Ik heb dat ook wel eens gezien met beesten die ze ingespoten hadden. Tegen vlekziekte. Nou hadden ze het is goed voor mekaar hoor. En dan laat een heer dat nog eens een pootje doorgaan. En het beest werd groot. En op een morgen, dan lag het helemaal zwart van de vlekziekte in zijn hoofddoen. Maar Wij believen het niet. En als we nog zo lange tijd moeten voeren, dan moeten we het goed weten dat dat er werd. is. Zo werd ik van. Hij is een menigmaal die niet eens besproken had, als voorbehoedmiddel hebben getroffen, dat God het kennelijk oplost. Mensen denken, dat moeten we zien te verkopen. En ik zeg niet dat je roekeloos moet zijn, en als er gevallen zijn, dat je dan niet de gezondheidsmaatregelen, er reinen die maatregelen in acht nee. dat zijn ze. Maar om te denken dat je goed voorblijft, ik hoop dat er geen één mens op de wereld dat Ook geen dokter hoor, die redt dat toch niet? Er ging er toch geen één mens dood, zodat kon de redden. En God zegt dat wij met al onze bezorgdheid, Matthijs 10, ja. nog geen elf tot onze lengte kunnen toedoen. Zorgdheid heeft het toch. zegt ieder geval. En nog geen haar, wet of zwart kunnen maken. Dat moet je tegen die mensen zeggen. Wat vaak scherp met het werk die we zijn, hebben de medicijnen benodigd. nodig. Het ziet meer op geestelijke gezondheid, die schijnbaar de in gaat. Waar aanleiding sprak de Heer Jezus. En maar TST moet je hebben. En denk maar allemaal na. Dat was wel een ander geval. De stokbewaarde bedoel ik. In de halvering 6. Je had de kerk er zodanig verzekerd deuren goed op slot, de gevangenen geboeid en de voeten in de stok. Ziezo, zullen nou wat ze verzekeren en de stokbewaker wat gaat slapen. Kijk, met zo'n verzekering val je slapen. Midden in de nacht schieten er een aardbeving, de fundamenten van de kerken werden bewogen, de banden van al de gevangenen werden los. En de stombewaarder werd onzacht wakker gemaakt. Zijn hele verzekering ging aan En als God hem niet bewaken, had hij zelf met een zwaard omgebracht. Wat je zelf mag maken. Daar zijn wat mensen die verzekerd waren, die de eigen vakant gemaakt hebben. De Godverzekering aan de scheurde. Zijn er hoor. Ik heb het vaak gezien. En ik heb het ook wel eens meegemaakt, dat ze een gebouw, bij een kerk van de gereformeerde gemeente, tegen brand verzekerd hadden van alle Dat was in de oorlog. Nou kom nooit meer in de brand volgens hun gedachten. En wat wild het geval, ze gooien op dat gebouw, dan gooien ze een paar brandbommen. Dat hele gebouw dat zo goed verzekerd was, dat brandde van binnen uit, maar de vlammen wouden er niet uit omdat ze zo goed verzekerd hadden. En de brand ze netjes overal af. De kerk van de gereformeerde gemeente die ernaast stond, daar was een stukje naast. Want die werd beschermd door dat gebouw dat zo goed verzekerd was. Zo werkte God. Ja, ja, de rammen van Nevel, die moesten ook nog dienen om de kerk te beschermen. Zou je meemaken? De een zijn huis goed verzekerd, totaal uitgebrand, zo verzekerd dat de vlam er niet uitkomt, om een ander aan te stappen, niet verzekerd maar. Zo werkt God. Die in al die wijze van die mensen. Want je moet toch altijd denken, en dan heb ik God gehoord mee, de wijsheid der wereld is de waarheid bij God. Nee, dan had je ook zo'n schat het beter bekeken. Wij weten het niet meer. Zijn. Maar onze ogen zijn op In ons is geen kracht tegen zulke grote mensen. Die kocht niet meer. Hij was niet zorgeloos, hij sliep niet zoals die maar onze ogen zijn op En God wendde ze van hem af, want de Edomieten werden opstandig tegen de Moabieten en tegen de Ammonieten. En de en aan Jozef had toen er niks aan te doen, als vier dagen de buik Geef dat nu maar als voorbeelding. Dan kun je zien uit het Gods woord doet gaat. Een rechte weg. Heb je uitkomsten verwacht. Maar dat gaat ook naar Gods welbehade. God onze jongen nou zegt hij dat hij deed met de inwoners der aarde en het de heer des hemels naar zijn wel, En zo bracht hij me erop. Ik was hem al kwijt en God bracht me gelijk aan zijn kant. En dat is toch zo'n zalige plaats. Als je aan Gods kant mag vallen. Dan ben je toch gelijk? En dan kun je beter in moeilijke wegen aan Gods kant gezet wordt, als dat je alles behoudt en je zit aan de kant van de duivel. wat dan nog niks. Maar een uitspraak is om, zo God voor ons, is, dat zal dan tegen ons zijn. En dan ga ik hem eens omdraaien. Zo God tegen ons is, wat is er dan voor ons? En dan denk meer me Dat is de beste verzekering. Hij gelooft mag er God mee hebben. Die kan ik je aanhalen, al is het God van om te krijgen. Zo is het. Daar geen verdoemen is voor degenen die in Christus Jezus zijn. Maar ze moeten dat alle dingen naar Romeinen 8, 28, medewerken ter goede van namelijk die naar ons voornemen geroepen. Ja, dat is gods volk. En mag de rest dan doen wat ze willen. Sommige mensen die hebben alleen Gods woord voor het volk. En voor de rest niet. Dat ben ik het niet meer eens hoor. Maar gewoon wel dat je de genade nodig hebt om het te kunnen beleven. Dat klopt. Ja. En ik kan best begrijpen wat je tong denk ik. Maar dat schot mij niet bewaard, dan ben ik ten eerste niet erin weg. Ik denk niet geloof voor Nog nooit voor mekaar gekregen. Maar, we zien het toch ook in Israël, die gingen in hulp zoeken, Psalm 44, bij anderen, maar ze gingen in het gebed en ze hielden God verogen omdat dat hij voordien onder hun vader gewerkt had. Ze hielden Gods werk voor ogen in Israël bij dat Godswerk in Israël nu, wil ik vanmorgen u gaan bepalen. Psalm 44, Versen 2 tot en met 5. O God, wij hebben het met onze oren gehoord. Onze vaders hebben het ons verteld. Hij hebt het werk gebracht in hun dagen, in de dagen van ouds. Hij heeft de heidenen met uw hand uit de bezitting bedreven. Maar hen liet u gepland. U de volken geplaagd. hun liet u daaraan tegen doen voortschieten. Ze hebben het land niet geërfd door haar zwaard. Haar arm heeft hen geen heil gegeven. Maar uw rechterhand en uw arm en het licht u schijnt. Omdat gij een welwagen in hen had. Gij zelf zijt mijn koning. O God gebied de verlossingen Jacob. Tot zover. daar het Gods werk in het ruil beschreven. Ten eerste geërfd naar Gods welbehagen. Ten tweede gegeven de Gods rechterhand. En zijn derde gehoord van hun vader. Gods dat kun je nooit verdienen. Dat bestaat. Wat zou de mens verdienen die zijn schuld dagelijks maakt? Dat kan niet. Zelfs zich hij een werk van God krijgt. In plan, gras gewest, plaats, huis of in zijn hart, dat is louter naar Gods welbehaag. Dan is het een welbeschikking van God. Dan is de een erfenis. Wat dat betekent is eigenlijk. Israël heeft het land Canaan geërfd naar Gods welbehaag. Denk maar aan de erfenis die je van je overleden erflaters moet hangen. Daar doe je niet voor. Je doet niets om in het testament te komen. Er het wel welbeschikking van de testament maar. Die laat je erin zetten. En zo was het ook. Ten opzichte van Canaan, dat Israël, naar goddelijke beschikking, naar zijn ontvangen heeft. Ze zijn naar Gods welbehagen. Want ze lezen, O God, we hebben het met onze oeren En onze vaders hebben ons verteld, ge hebt een werk in hun dagen in de dagen vanaf dachten wij verliezen terug. De dagen van Moos. en de dagen van Jozua. Toen plan Kana ingenogen werd. En het kwam vooral openbaar. Bij de inname van Jericho. Dat het een erfenis was. Gij gaat naar het land toe zegt de heren. Om dat te erfen. En dat is een uitermate goed land. Dat zei een tien van de twaalf gesprekken. Wij komen er nooit uit. Want wij hebben daar mensen gezien, eenachtskinderen. Mannen van een grote lijnen. Eens heeft gezegd, dat redden wij nooit. Ik kan begrijpen, een erfenis die kun je niet bevechten. Die krijg je bij testamentaire beschikking. Verkken om in het koninkrijk gods te komen, dat krijg je ook niet. En met werken gaat het ook Hoe kom je te dan Bij testamentaire wilde beschikking. Testament is een wilde beschikking. Van de erf testament dat maakt. Die waar we noemen dat de uiterste wel beschikt. Er wordt vastgelegd wat voor de erfgenamen schikt wordt. Dat doet die aardiggename eraf niet. In het mens. Zo heeft God beschikt voor Israël een land voor melk en hoop. En deze uitspraken gebruikten ze. Die waren Gods kerk in de strijd. Ten toen ze zo hevig in de strijd zaten. Toen hebben ze het getuigd. Gij hebt een werk gebracht in de dagen, in uw dagen van ouds. Ge hebt de heidenen met uw hand uit de bezetting verdreven en hun een plan. Wat deden deze lieden toen? Toen wezen ze God op het werk. Wat hij voordien in Israël gedaan Want Dan, het was benauwd in Israël geworden. De Heer het niet mee uit. Met hun Heerkrachten, met de strijdwaarden en met de water. Zij hebt ons hart gestoken en verpletterd in een plaat der draag. Zo zegt de psalm. Ze hadden nederlaag op nederlaag ervaren. En toen gingen ze geen werken doen die tegen God woord waren. Maar dracht dat die waren is een levende kerk. O God, je hebt een werk gebracht. In onze, onder onze vader. Een werk van altijd. Zo zeggen we heren, zou dan dat werk nou nog laten. Zou nou dat werk in ons land gebracht, zou dat prijs geven. Kijk, dat is nou de rechte weg. In verdrukkingen, in beproevingen. In tegenheid, dan worden we erop gewezen dat wat God louter naar zijn weldagen beschikt had, dat hij daar zelf ook over beschikken moet om het te bewaren. Als mensen verantwoordelijkheid niet opgeheven wordt, leert de Heer ons dat hij kracht is, zijn bepaling. Het zo en zo bestemt. En deze Daniel 4 vers 35 maakt. Dat God doet met de inwoners der aarde En het Heer des hemels naar zijn wel. Daar heeft het de oorsprong van alle handelingen God. Dat God zijn wou hagen aan. En wie toch kan zijn hand aanslaan en zeggen wat doet gij? Dus dan moet je zeker zo met je armen over elkaar gaan zitten. En zeggen we zullen de duimen af over Of mijn blijven leven dat zien we dan wel En in het luaar nemen die geoorlogd zijn. Want ja, God heeft tot toch schrift. Nee zo is niet. Zo weten de echolieten het niet. O God, we hebben het met onze oren gehoord. Onze wagens hebben het ons verteld. Je hebt een werk gebracht in hun dagen en dagen. Dat gebruikt ze zich in de gedag. Als een pleeggrond, dat het God behagen mocht. Om dat werk dan voor te zetten. Om dat werk te beschermen. om zijn eigen werk niet prijs te geven. Het zijn de kostelijkste gronden van het gevecht die mens gebruikt aan de Heren. Heb je het dan niet beloofd? Zo gaat het ook bij Gods volk. Heb je dan niet gezegd in je woord? Goede werk in u begonnen. Dat zal hij eindigen tot op de dag van Jezus Christus. Je hebt het blijf in die stalen gehoord. Heren, je bent soeverein begonnen zou het nou ook soeverein willen voortzetten. Al hebben wij het zo verzondigd. Al hebben wij het ernaar gemaakt, je nooit meer naar ons zou vonden. Maar, die vijanden hebben het ook niet gemaakt dat God zijn gunst zou aan. Maar hier Heere wel eens tijdelijk dat de vijanden schijnbaar de overwinning behaalt. En zo is met de polio gevallen, Weet je wat het meeste voorkomen Juist bij die mensen die tot de proef gesteld worden. Dat is eigenaardig. want God laat het eens de baan komen. Als je vasthoudt aan de zuivere begrenzen van Gods woord, dan heb je het niet het gemakkelijkste leven hoor. Dan krijg je je eigen vlees tegen. Je eigen familie tegen je, eigen mensen soms tegen je, die, die nemen, en de hele wereld, vooral de bronnenwereld, die krijg je tegen. Want een heer die wil het alleen doen, en als je dan niks meer over uit Jozef gaat, dan houdt je niks schot over. En als je het toch zien. Ook al is het in de consentie, en al gaat het altijd niet zoals wij het willen, dat dat alleen je gemoedsrust bevat. Maar de mens die zegt, als ik dat nou doe, hoeveel voordeel heb ik dan daarvan? Die zit altijd op het voordeel te rekenen. Dat zegt een niet. Als je in zijn wegen wandelt, dat dat altijd voordelig is voor je portemonnee. Voordelig en gemakkelijk voor je vlees. Dat is dat nergens in de Bijbel. Dat heb ik nog nooit gelezen. Hij zegt tegen zijn eigen kerk: In de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat zegt hij van zijn volk. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Wat moest Israël door de verdrukking in de woestijn? We konden niet ingaan vanwege de ongeloof. Ze sturen bij duizenden in de woestijn. En het was toch kennelijk. Ik ben de hele God die uit Egypte want bij het dienstrijd uitgebreid Ik heb nog nooit getwijfeld of er dan moest uit Egypte verhuizen in het land komen. Er staat er duidelijk in. En waarom stieren we dan zoveel in de woestijn? Omdat zij niet uit Egypte naar Tancana moesten, nee. Waarom daar aan de God niet wilde komen. Omdat ze opstand pleegden, laat ons een hoofd opwerken en wederkeer keren naar Egypte, zei ze, naar de komt terug. Daar kwam de Heer nog terug. Zelf Hij moest spreken tot de stenger of dat het water eruit kwam. En. Hij was kwaad, hij sloeg erop. Nou kom je niet in het beloofde land, zegt hij. Je mag wel zien, maar je komt er niet En Mozes was toch een mens rijkelijk met genade, de die God kende van aangezicht tot aangezicht. Dat Mozes naar de hemel toegebracht, doen we niet aan de En Het kanen mocht je zien, maar niet erin komen. Dat is wel. Voor zijn gemoed niet zo gemakkelijk geweest. In veertig jaren bijna zwerg. met Israël al een netter buiten gezet, hoor. En de opvolger Jozua. Die moest het volk in het land gaan hebben. Naar Gods wouwbaan. Wat komt dat openbaar. Als God wat geeft. Dat dat louter voortvloeit uit zijn welbehaagd. Weet je waarom als er een volk op de wereld is dat zalig wordt? Dat God het wil. Omdat het God behaagd heeft om ze zalig te maken. En dat nou te leren, dan kom je erachter dat God soeverein is. Maar om God soeverein te maken, hè? dat is het tweede stuk hoor. Dat kost precies in elke voetstap een hele mens. Bijna meneer Fraaier kon wel eens kostelijke preken doen over de soevereiniteit van God. Zad er een oude moeder in de genade nog. En daar kwam die smidders in het lozies. En hoe het is zijn is, konterlijke preken. Ja, doemeneer Zest heb ik gehoord. Hou er wel op. Want dat goed verliezen. Hij kijkt het nog een beetje naar te gaan. Ja, vroeger was ook een mens die oefening geleerd had. Ik geloof toch dat je wat hebt. Hé, hey, dominee. Je hebt niks te veel gezegd. Je dacht alleen maar dat je wat vergeten was, Wat vergeten? En wat heb ik dan vergeten? Wel nou, zeg, om Gods oeverein te laten, daar heb ik niks van gezegd. dat zit ik nog met het Moet het je zeggen, jij bent het. En ik zeggen. Oh, want dan moet je totaal christen en knecht van Goda worden om het soeverein te laten. Dat is het nou net. Hè. God is soeverein, maar om het soeverein te laten, dan moet er één soeverein beuvelen. Iedere keer, dat gaat niet door. En ik schrok van zes stukken tijd. Zo'n geoefende predikant. Nee, ik wist ik had het maar niet gezegd. En het was te graag. En God gebruikte het nog dat hij nog wil ook. Het was precies op zijn plek. Kijk, zie, als je vroeger nog van die geoefende mensen had, scherpe oeh, niet om te vitten, want dat was er niet hoor. Het was geen vitter. Maar het was een pilaar, een bedster in de gemeente. Die maakte niet voor druk. Daar kun je ze zien. Nergens weldagen, dat valt al wat van de mensen uit. Muren van Jericho zijn niet gevallen omdat het handige mensen waren die er bovenop klopten. Ze waren zo dik dat er aangafhuis erop opgebouwd was. Dus die kon je maar niet met een pik houën in weg gooien hoor. En ze hadden zeven dagen eromheen gelopen. En de zevende dag zevenmaal. Dus dat zes keer plus zeven, dat is dertien keer. Iedere de dag een keer. En de zevende dag zeven zevenmaal. En door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. Niet omdat ik al door gevolgd had. Naar hoe God en dat was de Wat Dat landkaag. Komt dan openbaar een Naar God's wel behaar. moesten ze het leren. Als ze het niet deden. Zoals God het zei. Bij Aïe. dachten ze. Dat komt wel goed hoor. En. Ze werden geslaagd. Die, hoewel God nou hebben, dat de strijd gevoerd wordt Met de door hem geordineerde middelen. In de door hem beschikte wezen. Breng dat nog maar over op de inhouding op. de middel dat God niet geordineerd heeft, dat is verboven. die ik kan uw consenties overlaan. God niet op iemand zijn consenties te is. Begrijp nog best dat sommige mensen zeggen: Ik durf het niet na te laten. Maar ik geloof niet dat ze er rest minder content krijgen. Want wat wil het eigenlijk zeggen? Dat je in de toekomst graag in je eigen geruststelling. Dat gaat het doen. Als ze nou maar één geënt zijn, dan krijgen ze geen blokken, dan krijgen ze geen pokioop, dan krijgen ze het. geen kanten, dan gaan ze niet dood en dan kun je toch slapen? Ik kan precies begrijpen dat de mensen vlees worden neer. Dat kan ik goed begrijpen. Maar als God het niet gaat beschikken, dan komt het toch. Hè? De er niet, zullen wel eens gedacht hebben, die eenas kinderen. Wat de water zijn die Israëlieten. Die draven rondom de muren van Jericho. Hebben die mensen de verstand verloren? En zelfs in onze dagen ook wel eens voor ons zijn. Die zitten dat maar lijfelijk achterwachten, zijn dan. En die zitten maar zorgeloos te praten en ze doen er niks van. Ik kan begrijpen dat die doktoren soms... Ik hoor al dat er van mijn collega's al opgeduild zijn dat ze mee praten, Gelukkig hebben ze mij nog meer rust gemaakt. Misschien komt het ook nog wel hoor. En dan zat ze precies ergens op het probleem. Dan vraag ik om het serum tegen de kanker ook, want dan komt ze weer voor. En ik vraag dus een schriftelijk bewijs of ze dan niet doodgaat. Dat het geen woorddoelmiddel, maar een geneesmiddel is. Hij ja, ik wel eens aan mijn huisarts vroeger in de kerk opgevraagd. Kinder, er moest en te worden zijn. ja, als u me zwart op wit zet, dat het geen middel is, maar een geneesmiddel. Ja, dat kan ik niet zetten, want het is niet. Daar moet ik u niks van hebben. Dat is de niet. Zwaar op wit vragen moet je doen. Dan zijn ze bang, man. Want dat krijg je de medische dienst tegen, zei nou hij wat verklaart, dat is een is. Wat is een voorgoedmiddel? En waar zit de mens in vol van van voorgoedmiddelen? Hij denkt, ik kan God wel doorblijven, die krijgt me niet. We zouden eigenlijk nog een voorgoedmiddel tegen de dood ook moeten hebben. Ik weet wel een goed middel tegen de dood. En dat is als je verzekerd mag zijn van je aandeel aan is Dat is een best middel. Maar ik heb het niet altijd in de zak, hoor. Als je het er is, dan heb ik het in mijn hart. Maar niet in de zak. Want dat men het hart geloof met de rechtvaardig En zonder geloofsoefening heb ik geen zekerheid, hoor. Met niet niet geloof, met geloof dat ik een jaar wil oefenen, heb ik geen zekerheid. Maar als het dadelijk aanwezig is, dat zo. Dat heb ik nog bij mijn collega door mijn gezien. Als ze dagelijks aanwezig is, dan gaat dat. Dus. Oh, en zelfs dan God zijn verloeg, Dat ligt wel op de bodem van elk mensen haak, Maar ik zie het wat God van doen. doet. Dan komt het openbaar, juist in wegen van druk. En hier werd God sterk in deze aand. Oh God, hij hebt een werk gebracht tegen de dagen. Ze zijn we gedekt nog, we die dagen van oud. We zijn dan nog dezelfde, God. Gij evenwel, gij zijt dezelfde, nog hier. van ons. Mijn toeverlaag, mijn koning zingt de kerk, zal hem hier eens even. Zodra daar nou wat van aan, heeft, dan denk ik dat we zekerheid genoeg hebben. Geërfd naar Gods welbehagen, wat val je eruit als je een erfenis krijgt? Je hebt er niets van gedaan om in het testament te komen en je doet er niets van om de erfenis te krijgen, want je krijgt bij van de notaris, dat en dat is het voor je beschikt. Dan kun je de bewijzen komen halen. En, dat kan trouwens wel van meevallen. Als je het maar niet aan werkt, er wel. Zie, zo had ik er ervaren. God had ze er een erfenis gegeven, het land Canaan. Maar die erfenis die moet door Gods hand hen toegebracht worden. Onder twee tweede hoofd Gij hebt de heidenen met uw hand uit de bezetting verdreven. Ja, die heidenen die gingen zomaar niet weg hoor. Die zei je niet, kom, laten we maar opstappen want daar komt Israël. En tegen die God van Israël is er geen mens bestand. Heb je wel gehoord wat God gedaan heeft in Egypte? Tien plagen, al de eerstgeborenen dood niet blijven door Faro's zelfs Heb je het wel gehoord wat God deed aan de schel Hoe de wateren vanheen gekliefd waren en door het geloof zijn ze de zee doorgegaan. Heb je het wel gehoord hoe God ze gespijst heeft met het manna in de woestijn? Hoe hij ze water uit de stenen gaat? Heb je het gehoord? En heb je het niet gezien hoe ze de Jordaan overtrokken? En zegt Raja, die was eronder vernederd. Nou is er geen moed in ons overgebleven. En dat dus sloot hij in de grote poort. Toe. Zie we? Een mens kan moedeloos worden en de werk je nog gaat. Dan probeert hij God nog buiten de poort. Nou, dan gaat hij haartoe. Een mens kan moedeloos worden, opstandig worden, dan is hij nog niet beneden. Als je voor God vernederd wordt en je wordt een rechtvaardig verloren mens, dan gaat de poort open. Dan heeft hij het verloren. En hij Hier komt de en kom nou dan ben je welkom. Dat is maar één van Je aanvaardt het, als God het werkt, of je weg net zo lang dat God je het laat verliezen. Dat is een strijd op leven en dood. Toen de strijd van een en Alle getekend wordt, de je het aard van God volk. Daarom staat hier. Heb de heiden met uw hand uit de bezitting verdreven, maar hun niet, namelijk eisen op het plan. Zeg zeggen wel, die heiden waren daarvoor in uw plan, als wel de boom. En die wachten, die heiden, die hebben toch gevolgen. Ze hadden naar eisen wagens ook. Die gaan het zullen niet ook. Vooral daar, op de bergen van Jeruzalem. Die ze eerst niet aan. Want ze hadden ijzeren wagen, in Jebusie. Maar in Davids tijd, toen is die vers niet opgeroopt. Ja, geen ging niet op één dag daarvoor. En die beroep Israël, althans Gods kerk in die dag, beroep zich op dat werk God. Verder dus zijn we nog dezelfde God. En, nu zijn we zulke beproevingen gekomen. De wapenen, die schijnen niet te halen. De oorlog die verliezen we slag op slag. De tegenstand is er elke dag. O God, zijt gij dan niet, die God, van wie onze vader ons verteld hebben dat God een werk bracht in hun dagen? Zijn gij niet de duizenden meer? Schijnt wel, alsof God veranderd was. Daar zat het in. Is er al wat veranderd tegenover haar God? Ze wandelen niet in de week. Dat was het van. En als Israël niet in de wegen wandelt. Dan is God nog dezelfde. En dan kan hij nog dezelfde wonderen doen. Maar dan houdt hij in. Mensen willen wel wonderen hebben. Maar hij wil hebben in zijn eigen wegen. En dat doet God nog niet. Als God wonderen doet. Dan brengt hij Israël in de weg. En ze zei dat afgesneden. Dat staat daar. Zal hem even dat nog maar lezen. Op uw nood deed de grote wonder. Zie je wel? Hij bracht eerst deze in de nood. En daarna deed de grote wonder. Hij bracht ze in Egypte dat ze niet uit konden. En ze schreven tot God bij God gaat tien plagen en Farao liet ze betrekken. Hij bracht ze voor de rode zee in de lieten het door voor het water en achter Farao zei ze waar. Hij bracht ze in de Zegt aan kinderen in Israël dat ze voortrekken door het geloof zijn ze de rode zee doorgegaan. God bracht ze er door. Hij bracht ze in die grote vreselijke woestijn waar hen leefde. was. En daarna, God deed het mama rondom hun tenten wezen. Hij hebt een werk gebracht in hun daar. Hij bracht ze over de Jordaan. En die kanonitische volken, die hebben tegenstand geboden, geschrikken. En God heeft ze geslaagd. Zodat Israël hun woningen, hun steden, hun dorpen in bezit Daarom zegt hier het dicht. Heeft de heiden met uw hand uit de bezitting verdreven, maar hun niet gepland. Je Heeft de volken geplaagd. O God heeft ze soms geplaagd, die heiden. Als het tegenstand bode. tegen het welbehagen. God, dat tot lood van Israël was. maar was vooral in tot En En hebben ze tegenstand geboden, hard gewerkt. En de Heer heeft ze geplaagd. Soms moest het weer zelfs meewerken. Denk eens aan de dagen van Samuel. En de Heer de tien dagen met een grote donder, zodat de Filistijnen geschreven. En dan werden er meer door de hagelstenen gedood dan door het plaat van Israël. Zo werkt het eerst. Denk maar aan Moabieten, Ammonieten, Edomieten. De Edomieten vochten tegen de Ammonieten en Moabieten. Ze brachten elkaar om. En Jozef was droeg te buiten. Vier dagen lang had hij, drie, drie dagen lang had hij werk om En zo zou het kunnen gaan. Dat is een werk van Gods rechterhand. God is een geest die heeft nog geen hand en geen benen gelijk bij hem. Hoe is er dan sprake van Gods rechterhand? Wel, daar wordt Gods macht mee bedoeld. Nog grotere macht, dan wordt God arm genoemd. Denk maar op Psalm 118. De rechterhand en zere doet krachtige daden. Psalm 33 gaat het over nog grotere macht. Zij machtige arm beschermde vromen en redden de zielen van de dood. Zij spreekt menselijke lichaamsdelen ontleend, die op God worden toegepast. om de macht te tonen. Hij heeft de volken geplaagd. Hij lieten daaraan tegen toen te voorschijn. Gelijk een wijnstok, denk maar aan zo'n 80. Hij heeft een wijnstok gepland in het land gaan. Dan wisten ze wat dat was, de wijnstokken op de baren. God had evenals trouwens heel vermenigvuldig, al de belofte van Abraham gegeven aan Jacob en Isa. En de Heer had dat volgens zovermenigvuldig, dat het vanwege de menigte niet getaald kon worden. Als een wijnstok waren ze weer uitgeschoten. Overal waren de woonplaatsen bezet geworden. Maar wat heeft dat Israël tegenstand op niet? En als ze niet wandelden in de wegen des Heerlijks, dan liet God de vijanden rondom toe, rondom toe om te terug. Tootste niet alles, echte heren, opdat mijn volk het niet vergeten is. Die moesten nou rondom blijven gewoon een misruik genoeg op de plaats te houden. Telkens maar een beetje, echte heren. ziet het dat God dat volk beproefd heeft van alle kanten? Opdat de oprechten onder hem geopenbaard zouden worden. Hier komt de kerk op de aarde en ge hebt de volken geplaagd lieden, namelijk het volk van Israël, daar en tegen doen voortschieten. Want ze hebben het land niet geërfd door hun zwaard. hun arm heeft hun geen heil gegeven. En dan komt het, waar uw rechterhand en uw arm en het licht u ze omdat hij wel had. Gods hand, Gods arm, Gods licht, daar had hij zijn ook van geeft. En wat was de oorzaak? Omdat gij een welbehavening genomen hebt. Daar ligt nou de oorzaak van erfenis En de hemelse erfenis die in de hemelen bewaard blijft, waarvan je hier een onderband des geestes in je haat moet krijgen, Namelijk door de genade God. Je wordt ook niet door het zwaard vergeten. Ook niet door werk. Maar door de verbondsbeschikking, die naar Gods welbehagen beschikt van eeuwigheid. O, naar Gods eeuwig welbehagen heeft hij een genadeverbond opgericht. Dat beheerst wordt door de eidverkiezing. Dat wil zeggen, in dat verbond. Zijn alleen de uitverkoren wezens erin. En die worden op Gods tijd eruit gediend. Met genade. Dat verband, dat God ook met Abraham, Isaac en Jacob richtte, dat is alleen een openbaring van het geest, van dat genadeverband, dat God in de eeuwigheid gesloten heeft. Gekloten. Dat is een patriarchale, Openbaring van. Maar het winkelen van dat genadige doel, dat wordt zult in de eeuwigheid, in de eeuwig willende en besluitende God. Dus net als bij het testament. De welbeschikking geschikt in het verborgen tussen de testamentmaker en de notaris. Maken het samen op. Maar wanneer de testamentmaker leeft, heeft dat testament nog geen kracht. Want dat is vast. Dat bekomt de vastigheid in de doel. Zo leer je dat Paul. Wanneer wordt dat testament geopenbaard. Het maakt is zin verborgen. Maar wanneer wordt dat geopenbaard. Zodra het testament overleeft. En wat hebben wij nou nodig van dat eeuwige verbond der genade in de eeuwigheid opgericht, met al de uitverkoren in Christus als de nood, dat God dat openbaart in ons hart. En de genade en de welwaarde daaruit in onze ziel meededeelt. En anders kunnen we daar niet in kijken. Dus God moet het niet alleen uitwendig aan ons openbaren, maar inwendig door de heilige geest hier in je hart. En de weldade daaruit mee te doen. Daar krijg je pas een geestelijk oog voor. Eerder niet. Als bij de notaris een testament ligt. Dan kan dat precies in orde zijn. En dat je naam erin staat. En precies in beschreven staat. Wat je eenmaal allemaal zult ontvangen. En wat heb je daar nou aan? Als dat weer blijft. Niks. En wat weet je ervan, zolang altijd verzegend is? Niets. Bij de steek bent voor. Al zou je weten dat je erin zit. Wat heb je dus nodig? wel nou, dat, dat testament zich geopenbaard wordt, En daarna dat je daaruit de beschikking ontvangt. Zoals nog met genade verbonden van de Wilhelma Zabra, dan drukt het kostelijk uit, is een redelijke god. Wanneer hij over het genadeverbond schrijft, dan zegt hij, het is een verbondelijk testament. Of een testamenteel verbond. Misschien dat testamenteel dat ziet op de vrije wilgescheid. En het verbond, dat ziet op de partijen die eens geworden zijn. Zijn in een genadeverbond twee partijen. God de Vader als rechter handelen voor het gehele wezen God. En de Zonen God als de verbondsmiddeler, het hoofd van het genadeverbond handelen voor alle uitgevoerden. En wat wordt nou in dat genadeverbond uitgevoerd? De de beschikking of het wel te haken God. is de oorsprong van het verbond en van al de goede. Dus dan kun je zien dat het een verbondelijk testament en een testamenteel verbond. De weeldbeschikking gaat bij testament voorop. En in het verbond is vastgelegd hoe dat dat nou allemaal verdeeld zal worden. Zelfs nog duidelijker zijn. Door de wil van God is bepaald wie de zalig zal worden en wie niet. Jacob had het lief gehad en ik zo gaan. En in het gebod der genade is vastgelegd hoe dat ze allemaal zalig zullen worden die God daartoe verkoord. Men had dat bij genoeg. Dan gaat het over de wijze van het zalig worden. Gelukkig die dat testament der genade in de ziel geopenbaard wordt. En daaruit gedeeld wordt. Dan moet je iets leren van de dood van het testament maken Christus. Want dan heeft dat testament kracht. Dan word je de goede weerachtig gemaakt, ook in de oefening des geloofs. Zo gebruikt hier de kerk de tijden van Israël in wegen van druk en beproeving. Riep ze zich op God werk, op datgene wat God aan Israël gedaan had. Je hebt een werk gebracht in hun dagen, Heren, en nou zijn we verslaafd. Je toogt niet uit met onze Heerkracht, Hij hebt ons beproefd en je hebt ons beter doen lijken. O God, zult ge nou uw hand van dat Israël aanstrekken. En wat zegt dan de kerk ten slotte, Als u we Gods werk genoemd heeft, maar uw rechterhand en uw arm, en het licht u zagen gezicht? Dat hij het wil doen omdat gij een welbehagen in hem af. En dan betuigt ze door het geloof. Gij zelf zijt mijn koning. O God, gebied de verlossingen ja. Voordat ik daar iets van zeg, wil ik eerst wat te zingen. Zalm 77, vers 7. Zal gedenken denken deze, deze. als de Heer heeft gunst bewezen en wat er bent er volgt. Het zevende e vers, zalm 77. Thank you. Van hun vader. Leefden die vader dan ook? Mozes leefde toch al lang niet meer? En Jozef, wel ook al lang doet? Ja, die hadden het toch verteld, aan deze lief. En die het gehoord hadden van Mozes en Jozef, je had ook weer hun kinderen verteld. En zo had telkens een ander geslacht het weer aan een volgende verteld. En daarom hebben wij het precies in Gods woord. Wat God nodig mag te laten beschrijven. Mozes heeft dat ook geschreven. Na Jozef en de profeet. Hoe wist die dat dan zo precies? Want als je eens wat hoort vertellen. Hè? Denk dan maar in je eigen gemeente. En je hoort dat veertig mensen vertellen. Hè? Dan krijg je veertig verschillende meningen. Die vertelt zo en die zo. Dan zou niet meer weten wat waar was en wat niet waar Hoe zijn dan die heilige schrijvers eruit gekomen? Wij hebben het gehoord van onze vader. Ja, maar wat was nou waar en wat was niet waar? Dat lost nooit beter, is wat We zijn door de heilige geest geleid. Oude schrift zegt Paulus zoek tegen Timotheus, is van God ingegeven. gegeven. En is nuttig tot lering, tot wederzijds, tot verbetering en tot onderwijs. De heilige geest die leidt in de waarheid. Lees maar van Lucas, alles van tevoren onderzocht. Dan werd hier door de heilige geest geleid om op te schrijven wat waar was en wat niet waar was. Daarom hebben we nog een onveilbare schrift. Alles is niet opgeschreven wat er gebeurd is, maar wat diende tot gods eer en tot zaligheid van de kerk en wat dan nou mee in verband zat. dat moest opgetekend worden. Daarom zegt Lucas alles wat we voor onderzocht hebben, en hier staat gelijk onze vader en ons verteld hebben, Waar is dat nou allemaal. Zie, wat draagt dus die levende kerk op? Om, bij vernieuwing, de openbaring ervan, van geen wat ze verteld hebben. De Vader had verteld, de grote daden die God gedaan heeft. En nou zaten ze onder diepe vernedering van de vijanden. Toen gij niet uitdroeg met onze heerkrachten. En gij hebt ons verplatten in een plaat te Waar is dan de grote, die grote wonder die God gedaan heeft? Here, wil je het dan nou nog eens doen? Dat we het nog eens zien maar geef nog eens een verdere openbaring bevestig nog eens wat onze vaderen verteld hebben. ze waren niet klaar met dat verhaal van de vader hè? maar ze vroegen dat God dat nog eens bevestigen wil en dan beroepen ze zich erop gelijk er staat in het vers wat ik hier noem hè? namelijk verspijf gij zelf Zijt mijn koning, o God gebied de in Jacob. Want Jacob zat vast op zijn vijanden. Hij schijnt het te moeten verliezen tegen de machtige, talrijke vijanden. O God, zegt de kerk, mijn koning, mijn genoeg, o God gebied de in Jacob. Daar moet het nou vandaan komen. En zou dat met ons volk nou ook daar niet vandaan moeten komen? Van die God van Jacob. En dat in de rechte wegen, zoals de God van Jacob voorschrijft in zijn woord en er niet tegen doen. Toen ook land klein was en veel volk gevonden werd, ze was groot. Over de hele wereld vermaakt. O, dat wil niet zeggen dat het allemaal bekeerde mensen waren. Nee. Maar er waren toch veel beters nog in ons land. En God gaf soms dat dat kleine Nederland de overwinning behaald. En dat ze over de hele wereld bekend, geacht of gevreesd zijn. En nou is Nederland groot geworden, he? vooral in zijn eigen hoge het groot, maar dit wil in de Verenigde Naties en waar dit niet hangen. En, nou houdt ze geen rekening dan mag je meedoen uit de zinboek, van de wolken, van de heiligheid. Als God ons niet bewaart, dan worden we zo'n geloste tijd Op of Op socialisme of communistie, als God ons niet bewaart. daarom wat is het nuttig. O God, is hij onze Koning van oud We ah, zeggen wel, O God, dat Je ons nog eens bevrijd mag. Het is veel aardiger is de podium, waar we Je mee zitten hoor. Dat is erg, en vooral als jij je kinderen betreft, dus ik schrijf het dan niet weg. Maar waar we onder zitten, onder de machten van de hel, dat is nog veel erg. Dan word je vergiftigd, van alle kanten, zedelijk vergiftigd. En dan ik je zuivere godsdienst eraan, en dan krijg je dwalingen, en dan krijg je allerlei communistische, socialistische, en wat verteren je nog meer arme mensen, arme jeugd, arme jeugd. En zei, oh, wat is de wereld erop uit om de mensen te vergeven? Ze laten je overal voor in handen. Maar voor een goddeloze theorieën, dat je dat tegen één moet worden? Nee, er moet je niks van Ik ben het goed eens met zomen in mijn het is gelijk dat we één gehaald moeten worden in Christus. Dat we ze te wagen. Maar dat weet je zelf niet, nee. Hoog tijd, dat mag beleven, leven, dat zou niet kunnen. Maar dan word je niet zorgeloos en dan zul je ook niet werken. Want als God je in hem, dan snijd je eerst af en dan kan je niet meer werken. En als je afgesneden wordt en hart, dan ben je niet zorgeloos ook. Want dan roep je dag en nacht op God, met gedruisje in water waterhoofd. Dat is nou de rechte weg. Dat je dan ingelijfd wordt, dan af en kunnen er anderen terugkomen. Anders bestrijkt de ene met zijn werkheiligheid de zorgeloosheid. En de zorgeloos bestrijdt de werkheiligheid. Veel van hetzelfde van zeggen. De zonde bestrijdt in eigen kracht, dat zonde vermeerder. Dan krijg in geen dood. Maar de kerkzucht in de kathagisme, hoe dat God de strijd voor een strijd, of dat in die strijd niet altijd onder ligt. Een sterke wederstand door de heilige geest ja. mocht het. Komt God te de wijn erachter? Maar het is God die in werk beide het wil mensen werken naar zijn welbehaag. Als werken we wel naar je eigen welbehaag, en dat is het werk Gods niet. Het werk Gods is dat werk, en dan heb ik het werk de hè? wat God zonder ons in ons werkt. Dat was de mens buiten. En ook bij de aanvang. Dan werkt God dat zonder ons. En ons iedere keer. Die beide in te werken. Het willen. En het werken. Naar zijn welbaren, Niet naar je eigen welbagen, Dat kun u zelf was. Wij mensen willen nog naar ons eigen welbehagen werken. En dat precies tegen God vechten. Want dan moet je welbehagen van Die mij wil volle bezigste Heer Jezus. Verloof je Ten eigen leven. En die vader of moeder lief heeft volgens mij, en daar houden we toch gelukkig nog een beetje van, jammer het dan de zon mee. En die man of vrouw of zoon of dochter lief heeft volgens mij, die is mij niet waar. Dus wat vraagt God van zijn hond? De hoogste plaats in haar. En die neemt die soms in, dan ligt er alles op. Daar. Dat Godskinderen soms alles moeten verlogen. Lees maar in de tijd van de Reformatie: dat ze vaders, moeders, broers en zusters alles moesten achterlaten. Lees het werk van Salomon Duits, wat hij allemaal achter moest laten. En lees het werk van veel van Maas en Levensbeschrijving, gebracht in de Engelse staatskerk, die half roomtjes. Hij moest alles rijden. Ja, dan komt het wel openbaar. Die mij wil volgen, die verlopen me dat af. En dat is wat wij van God zijn. Anders heeft de mens geen zaal verlopen. Ook niet naamstangende genade. Daarom bid je de kerk. oh God, gij zijt onze koning van oude tijden af. Dus uh, jij bent dan nog de zaal aan hè? Wel toch het werk wat je toen deed. Anders komen we er niet uit. We komen er niet in en we komen er niet door. zie niet met werken, maar met werkt. Daar zal God in verheerlijk worden. Dat zou zal de zaligheid van Gods kerk uitmaken. Uw werk, zet abend een dat in het leven, die zeggen we en dan moet mijn er En ze zullen God eeuwig verheerlijken voor zijn werk. Gij zijt waardig te ontvangen de eer, de aanbidding en de dankzegging tot in alle eeuwen. Nu komt Gods werk, want Gij hebt ons goden gekocht met uw En ze kunnen er wel aan toevoegen, Gij hebt ons bewaard in al onze ziels en lichaams nood. Gij hebt mijn rechterhand gevangen. Gij zult beleid naar u raad. Daarna zult Gij mij in Heerlijkheid opnemen. Dat is de geloofszaal. Amen. Ah. Mocht u behagen, heren, om door de Heilige Geest ons in de verborgenheden der schriften in te wijzen. Om dit onze ziel te leren en uit dat eeuwige testament bediend te worden. Dat gedurende dat geopenbaard de inhoud daarvan in onze ziel naar het maagde u behaag toegepast mocht worden. Op dat de vrucht daarvan mag zijn de verheerlijking van het testament maakt. Aarde. Onze zal op 68 17. Plaatsen van 68. Hoe groot, hoe vreselijk zij, gelong uit uw verhevenheid aan we wat er verder volgen. Oh.